Toivonen gaf zondag een elleboogstoot aan Ajaxit Jan Vertongen. Iets wat scheidsrechter Braamhaar niet had gezien. Het weer in het noorden en westen bewolkt. Vannacht vrij helder en lichte vorst. Minima tussen min 3 in het oosten en plus 2 in Zeeland. Morgen en donderdag opnieuw zonnig en droog bij gemiddeld 7 graden. Dit was het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 Um, als we een kerst uh, hadden, dan hadden we dus een kerstmusical. En oh, ja. dan met dans erbij. Leuk. En uh, ik was dan de assistentenleidster van de dansen. <laughs> en um, ja, zodoende is het echt helemaal gegroeid. Toen ben ik ja. ook naar dansles gegaan. En um, ja, tot nu toe. Uh,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 ja, misschien ook weer een keertje samen eten, samen hmm. koken. dus ja. is echt verschillende thema's. Maar het gaat echt de nadruk op het lounge. Dus echt relax-sfeer. Je hoeft niet. Nee, echt gewoon chillen. Ja, echt, nee. ja, ja dat is echt meer. Ja, dat spreekt jongeren natuurlijk wel. Ja, dat ja, wat ze echt moeten Chillen, ja. Schoon moeten ze van alles thuis moeten Ja, ze precies. Weer af van alles. Nee, het is echt niks, moet.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 daar kunnen we chillen, ja, toch meer op chill out en uh, ja ook uh, huiswerk maken als je dat zelf zou willen ja. en, uh, of hangen, computeren, uh, televisie kijken en uh, zelf ook een thema bedenken ja. of activiteiten bedenken ja. okay. en uh, tijdens vakantietijden in de zomer dan hebben we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 Goedenavond, uh, luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Ik uh, zie Joop van Nes tegenover uh, me zitten. Uh, ja, zomaar ineens. <laughs> ja. <laughs> ja, ik was een beetje laat. Ja, dat kan gebeuren gewoon. Ja. Welkom uh, bij de, uitzending, de live uitzending van de vergadering van de Zandvoortse Raad. Ja. Weer. Met een niet zo grote agenda. Maar allereerst even voorstellen. We hebben weer Pascal van der Beek als technicus. En een hele Ik namen ben blij in. dat hij dat kan doen. Want ik denk zowel jij als ik dat niet kunnen. Hij heeft verstand van techniek en politiek. Nou wat willen we nog meer? Ja, nou ja, dat kan ik je ook al voor zijn voorstellen. naast mij staat de heel toevallige kort Draaier. Ook al van een Ja, maar Die technici. heeft, nee, heeft, heeft vast les uitgekregen over dit mengpaneel hier. Hé, hey, eindelijk. Dus eimel, ik ben zal... Een tijd. Als ik de volgende keer niet kan. Kan hij mij gaan invallen natuurlijk. Helemaal goede zaak. Ja, dat is want hij heeft ook nog verstand van politiek. Wat zeg je? Hij heeft ook nog verstand van politiek. Daar zitten wij vragen tegen. Ja, daar denken alle zongfoters. <laughs> Dag Cor. Hij Welkom, hij geeft geen mening, zegt hij. U kunt dat niet horen. Maar goed, we hebben vanavond eigenlijk uh, twee... Uh, Belangrijke uh, agendapunten, Don? Ja, het, uh, ja twee uh, agendapunten, dus maar kort. Het eerste is uh, beschikbaar stellen, budget, maatschappelijke kosten, buitenanalyse van de kust in 2011. Ja, dat of, heeft dus te maken met, met het middenboulevard gebeuren. He? Onder andere, het is gewoon ja. bebouwen van de kust, duurzame ja. manier. Uh, kijken of je toch een parkeergarage, dat je toch uh, woningen op mag zetten, wat formeel niet zou mogen. Maar het gaat om een onderzoek. Ja, gaat een on het ja, is een onderzoek. Daar is lopen. een behoorlijk pak geld voor nodig. Ja, ja. ja ja, maar daar wordt 50% van door de... Provincie betaald. 50% is. Ja, ja. ja, ja dus waar het... de helft natuurlijk, maar. Ja. Het is toch nog steeds heel veel geld, dus ook voor de Sommeerse gemeente. Ja, ja, dat is het, maar dat willen ze uit de algemene reserve, want men vindt het toch de moeite waard in verband ja. met inderdaad die middenboulevard ontwikkeling. Ja, daar gaat het eigenlijk over, hè? Ja. En dan hebben we nog uh, de kaders voor het participatieproject uh, uh, Inspraak uh, APV. Ja, ja, hoe, hoe gaan we de mensen laten het, het is laten niet alleen inspreken. Inspraak APV natuurlijk, hè? Het gaat ook nog over meer inspraakzaken uh, eigenlijk. Ja, maar in dit geval. Van de APV. Ja. En uh, ja, hoe ver wil je gaan met inspraak? Ja. Moet dat bindend worden ja. Als, uh, dat, of niet de conclusies eruit af Er waren dus uh, afgelopen week uh, was er een, een, een extra uh, commissievergadering daarover. Ja. En daar heeft men dus gesteld van uh, ja, uh, er zijn vijf trappen ja. vanaf één. Uh, en dat is dan uh, uh, aangeven van tot een vijf. Tot en met vijf, dat is moet dan zijn. Uh, uh, beslissen? Ja, beslissen. Ja, ja. Uh, wat moet er dan nou gaan worden eigenlijk? Ja, denk je? ja ik, ik, ik hoorde hier de, de, toch wel dat de raad toch wel zelf die bevoegdheden wil houden. Ja. En dat het een manier van inspreken ja, wordt die ook, niet ja. helemaal vrijblijvend is, maar... Toch, uh, men, men mag niet dus bindend. meedenken in feite, ja. aangeven in feite. Ja. Maar de raad beslist uiteindelijk. Raad beslist. En daar heb ik zo het idee dat daar wel een meerderheid voor is. Mm. Vanuit die commissie. Nou ja goed, we, we gaan het zo meteen merken. Ja. Um, um, vooralsnog heeft de, de voorzitter, de burgemeester Niek Meijer, nog steeds geen hamer uh, geslagen. Pascal? Nee, nee jij ik weet hoor het hoort de, dat de, ook. Hoor ik hoor uh, dat nee, geen heb. hamer. Nou, laten we nog eventjes een beetje muziek draaien tot het geval... Tot, tot de burgemeester de, de hamer laat slaan voor deze raadsvergadering. Gaan we doen. Doe maar. Dames en heren, luisteraars thuis, hartelijk welkom op deze openbare raadsvergadering op 1 maart 2011. En u heeft natuurlijk al aan mijn stem gehoord dat ik de datum heb benadrukt, want...